Goedemiddag, ik ben Renske van der Zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. Duizenden mensen winnen eindelijk weer eens een groot feestje of festival. Door het hele land zijn demonstraties onder het motto Unmute Us. De protestmarsen zijn een idee van de evenementenbranche... omdat ze het oneerlijk vinden dat voetbalstadions vol zitten... maar een groot festival voorlopig verboden is. Deze vrouw loopt mee in Utrecht. Nou, Ik werk uh, zo'n tien jaar in de horeca of zo... En ik heb dit zo gemist. Ik loop hier en ik, heb gewoon, ik had net tranen in mijn ogen. Ik was aan het dansen. Ik was van volle vreugde. Uh... Ho Hoe lang is het geleden dat je überhaupt iets van versterkte muziek ik hebt denk, gehoord? Ik denk twee jaar geleden. Zo voelt het. Het kabinet heeft tot 20 september grote evenementen verboden. Maar de evenementenbranche denkt dat de boel vanaf 1 september gewoon veilig door kan gaan. De organisatie roept op om niet meer naar de protesten te komen. In verschillende steden is het te druk. Er is opnieuw een vliegtuig uit Afghanistan geland op Schiphol. Aan boord zaten 150 mensen. Die worden nu naar de opvang in het Groningse Zoutkamp gebracht. Daar is een militaire kazerne omgebouwd. De afgelopen dagen zijn er al zo'n 80 mensen naartoe gebracht. Rijd je in een Opel Ampera i, breng dan je auto zo snel mogelijk terug naar de garage. De fabrikant roept alle verkochte auto's terug naar de fabriek, omdat de elektrische wagen door problemen met de batterij spontaan in brand kan vliegen. Er rijden in Nederland meer dan 3000 auto's van dit model rond. En zet je telefoon even op stil. Die boodschap had de Duitse bondskanselier Merkel niet helemaal meegekregen toen ze op bezoek was bij de Russische president Poetin. Goed, is economie in Terwijl Poetin met een kleine lach op zijn gezicht rustig bleef doorpraten, zette Merkel snel haar telefoon uit. Het was trouwens wel een serieus gesprek tussen de twee. Zo ging het onder meer over de arrestatie van de Russische oppositieleider Alexei Navalny. Door wie Merkel werd gebeld, weet we helaas niet. Het weer mix van wolk en zon. Het is 22 tot 25 graden. Vanavond en vannacht trekken er regen en onweersbuien over ons land. Morgen ook een mengelmoes van wolk en zon. Het wordt dan ietsje koeler. Gaat of 20.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 Want die hebben veertig nieuwe honden erbij hè. Ja, en die stellen zich uh, allemaal. Oh, nee bij, hoor. Nee, allemaal even, allemaal even voor. Dan, ja. uh, dan hebben we geen. Uh, tot vijf uur hebben we niet genoeg tijd uh, op het zak. Nee, klopt. Dus, maar in ieder geval, dier, dieren van de week hebben we het dus nu over.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 Geen tweede kansen, wow. Toch echt de zomer van 2021 al werkt dat weer niet echt mee, hè? Helaas niet, ook niet, uh, hier in Zandvoort. Ik moet weg naar het uh, zuiden van uh, Europa gaan. Uh, daar is het wel lekker zonnig. Increïble, de zomersinger van uh, Rolf Sanchez en Chris Cross Amsterdam. Ja, en die concurreren weer een beetje met... Uh, Ik ga zwemmen. De zomerhit van uh, Mart Hoogkamer, waar je heel veel over hoort. En hebt gehoord op de Nederlandse televisie. Ik sta niet aan de gaan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 Dingen. Gewoon is bij mij echt wel gek genoeg. Lijkt me zat, zo loop ik te swingen. Lazarus is toch al dagenlang niet in de kroeg. Net als op het schootlijn voor de allereerste keer. Later bel me bellen, deze jongen komt niet meer verliefd Tot over mijn oren, onderste boven. Daar dan nog kan. Verliefd, tot over mijn oren, Niet te geloven, de van.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 En daar vinden we natuurlijk Bijtske Be Visser in terug. Een team wat inderdaad uit drie dames bestaat. Kijken we verder, dan zien we Nick de Vries. Die zou men in, in de Racing Team Holland verwachten, maar nee. Hij rijdt voor, voor uh, G-Drive -racing, uh, racing. Al in, in Gibson. Uh, daar rijdt dus Nick de Vries. Racing Team Nederland met uh, rugnummer, wou ik bijna zeggen. Met nummer 29. Natuurlijk onder leiding van, Job van Eert, of, uh, Frits van Eert. Uh, dan gaan we verder kijken naar Ferdinand Habsburg. Die uh, rijdt ook in een Gibson. En die rijdt voor team WRT. Renger van der Zanden ook in de LMP2. Een in inter Europeal Competition. Ook in een Gibson. Dan gaan we verder dan gaan we naar de GTE Pro. Dat is, die klasse bestaat uit acht auto's. Daar vinden we Nicky Katsburg terug uh, in een Corvette.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 Leuk dat zij meedoet aan deze 24 uur van Le Mans. Zometeen de dieren van de week. Want er stond een bericht bij CFM op de app over een aantal dieren die in één keer weer binnengekomen zijn bij het Kennen met Dieren te Huis hier in Zandvoort.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 Alleen de bomen dromen hoog boven het verkeer en over het water gaat er een bootje net als wel eer. Aan de Amsterdamse grachten heb ik heel mijn hart voor altijd verpand. Amsterdam de mooiste stad in ons land, al die Amsterdamse mensen, al die leeksjes avonds laten klein. Niemand kan zich beter wensen dan een Amsterdammer te zijn. Mm -hmm. Mm -hmm. Ja, door eerste de zomersingel van de Beach Boys en California Girls. En daarachteraan deze gouden ouwe. Echt een gouden ouwe. Volg me mee dat hij niet kraakt. Wim Sonneveld was dat. En uh, aan de Amsterdamse grachten... En dan uh, zag ik jou al kijken, Albert-Jan... want ik had even de winnares ja, uh, te ja, gast ja, van, de, van de twee kaarten. Ja, dus vrouw schoon, in, vrouwelijk ik, schoon ik, de uh, Ja, ik heb even die twee kaarten even persoonlijk overhandigd zeg maar, aan de winnares. Ja. Zo ben ik dan ook alweer. Dat doe ik dan ook alweer. Met het gevolg dat we dus allemaal naar Amsterdamse grachten gaan. Nee, dat was wel gepland. Oh, wat... Ja, dat was gepland. Oh, okay. want ik heb het aan het begin van deze uitzending gehad... over het Prinsengrachtconcert. Ja. Dat is vanavond weer uh, live. En er mag ook uh, een klein beetje publiek bij zijn. Voor de rest hebben ze het helemaal afgeschermd dat je ook vanaf de grachten uh, uh, niet meer uh, kan, uh, kan kijken, zeg maar, uh, van, uh, van de kade, hè, moet ik dat zeggen. Niet meer uh, kan kijken naar het... Uh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 En alleen op afspraak dat je dan uh, welkom bent. Dus uh, bellen of e-mailen met je gegevens. En dan wordt er vanzelf contact met je opgenomen. Yes, so. is all yours on ZFM.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 Een kleine 40 miljoen verdient. Daar kan je niet tegenop werken, albert Jan. Nee, daar kan je niet tegenop werken. Nee, nee, nee. nee, nee, nee. Ze hadden ook wel een hond, hè? Of ze hebben een hond. Ja. Maar die was die laatste weken, een aantal weken kwijt in het huis. Want ik kon hem nergens vinden. Nee, hè? Al oh, geweldig. Maar goed, Eind goed al goed al. Dus. Nou, heel fijn. Nou, familie Oerlemans weer uh, ietsje rijker. Nog ietsje rijker.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 Mag ik nooit? Geen zout meer in, geen vet. Voor mijn pad word ik eeuwig op een streng dieet gezet. Maar er is één ding wat ik nooit zou willen missen: en dat is vissen. Je zoekt de fijne stek, je rolt je zware check, al wat je hartje verlangt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 Zo'n brazen die daar zwemt, voor jou is voorbestemd, zonder dat hij het over weet. Hij is nu wat aan je degen, je doet wat je gaat bewegen. De spanning is bijna kantoor gestegen, want je hebt beet. Ik hoef geen bunker, geen huis met patio. Het hele huwelijksleven krijg je zo van mij cadeau. Maar er is één ding wat ik nooit zou willen missen. Eén ding wat, wat ik nooit zou willen, willen missen. Eén ding wat ik nooit zou willen missen. Vissen. Je beetvriend. Ja, jij hebt ook uh, beetvriend, uh, Albert-Jan. <laughs> ja, heel goed, heel goed, heel goed. Nou, dan kan je weer thuis komen, hoor, naar het gedicht uh, van de dag. Uh, je vissen inderdaad, wat een leuke uitvoering van uh, deze plaat. En over uh, vissen gesproken, ja, je hebt heel veel soorten... Uh,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 Dat was een andere. Ja, dat dacht ik. Dus, nee, deze uh, Team Holland dat is een gele. Een gele? Dat is een jumbo. Oh, een jumbo. jumbo. Oh, oké. Oké, oké. Nee, leuk Overal, momenteel. Uh, op een negende plek. Ze kwamen dus van de zo, ene, ene, zo. Ene, overal vanaf de 21ste plek.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 Uh, iedereen gaat natuurlijk uh, op zijn tijd, gaat banden wisselen. Ze gaan natuurlijk van de all weather banden over naar slicks, uh, naarmate de, ba de baan dus droger wordt. Dus er wordt aanmerkelijk veel pitstops uh, verricht. Maar dat heeft Nederland nog Nederland nog niet gedaan. Vandaar dat ze nou mooi op een uh, vierde plek uh, in de LMP2 staan, negende overal. Maar ja, ze moeten nog uh, iets van uh, uh, 23, 23, uur. 23 uur. Dus uh, nee, dat, dat wordt een uh, Mooi spektakel de komende uren, zeker nacht, zeker ochtend. En morgenmiddag zijn wij hier weer, toch? Precies, de, dus uh, dan houden we het weer we in de, kunnen, de gaten. Dan kunnen we kunnen de finish mooi morgen ja, mee pakken. Ja, om, om vier uur he, gaan ze finishen. Dus, uh, verder hebben we uiteraard uh, morgen ook weer uh, nou ja, bijvoorbeeld de vaste items. Eh, gedicht van de dag, uh, ja. evenementen, de dier, of dieren van, van de week. week.